Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een Russische munitieopslag op de Krim is de lucht ingegaan. Ook is er brand bij een energiecentrale op het Schiereiland in Oekraïne... dat is bezet door Rusland. Twee burgers zouden gewond zijn geraakt. Op sociale media gaan beelden rond van de knal en de brand die daarna ontstaat. Vorige week waren er ook al explosies op een Russisch militair vliegveld op de Krim. Waarschijnlijk was dat het werk van het Oekraïense leger, maar dat is niet zeker. En ook dit keer weten we niet wie of wat de explosies heeft veroorzaakt. De politiebond is geïrriteerd omdat het OM de agent wil vervolgen... die begin vorig jaar een vrouw omverblies tijdens de avondklokrellen in Eindhoven. Misschien heb je de beelden toen wel gezien. Het OM vindt in elk geval dat het omverspuiten te ver ging... Daar wil de politiebond het best over hebben... maar de agent voor de rechter slepen is volgens hen een verkeerd signaal. In een aquapark in België zijn afgelopen weekend een baby en een peuter gevonden... die door hun ouders waren achtergelaten. Een medewerker van het zwembad zag iets bewegen tussen een stapel tassen. Hij dacht eerst dat het om een dier ging, maar sloeg alarm toen hij de kindjes zag. Ze waren er slecht aan toe zegt de manager bij Belgische Media. Heel versucht en uh, ze reageerden niet... en ze gaven geen enkele reactie. Nou, bijna bewusteloos dan eigenlijk? Uh, bijna, ja. achteraf bewegen ze wel een beetje... maar ze gaven geen reactie. De kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de burgemeester van het stadje... zijn de ouders opgepakt. Zij waren lekker aan het zwemmen. En de organisatie van de Oscars... heeft na bijna 50 jaar alsnog sorry gezegd... tegen een actrice. Satjean Littlefeather heet ze. Zij is Native American... Hij mocht in 1973 het podium op namens een van de winnaars. En ze vertelde daar dat die winnaar het beeldje weigerde. Legde ook uit waarom. De redenen voor dit zijn. de verantwoordelijkheid van de Amerikaanse Indiërs vandaag. door de filmindustrie. Excuse me. Het had dus te maken met de slechte behandeling van Native American acteurs en actrices in de filmindustrie. Je hoort hoe ze door sommige mensen in de zaal wordt uitgejouwd. De organisatie heeft er dus alsnog sorry voor gezegd. En ook vinden ze nu dat ze de vrouw meer tijd hadden moeten geven op het podium. Het weer nog opnieuw veel zon en flink warm vandaag vanmiddag. In het westen gaat het op 25 en in het oosten kan het wel 30 graden worden. Later zijn er wel meer wolken en is er ook kans op regen en onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel twee rijstroken afgesloten op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij knooppunt Velsen liggen namelijk meerdere voorwerpen op de weg. Hou rekening met drie kilometer file en een kleine 10 minuten aan vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. CSM. Met nu in Zandvoortse Zaken. Welkom bij ZFM, de kant nog balshow. ZFM, het geluid van Zandvoort. We zijn uh, lekker bezig uh, zo. George, oh, Jimmy. Ja. Tweede uur. Maar dit was alleen George, hè? Meneer Harrison, oh, uh, toch? George Harrison had het ooit uh, geschreven. Dit uh, nummer N uitgevoerd eigenlijk ook. Is het, ja. Zijn het de Beatles? Of, dat uh, zijn de Beatles, ja. Ja, ja nee, je dat je wel. Het weet het uh, ja, ben jij wel eens een keer thuisgekomen dat je denkt... Hé, hey, ik uh, hoor het lijkt wel of er iemand in huis is. Uh, ja, maar dat bleken dan torenkrekels. Iets nou, waar okay. jij dan niet uh, graag uh, in gevonden wil worden. Aha, nou, op een gegeven moment uh, in, uh, in de Schilderswijk in Den Haag... kwam op een gegeven moment iemand thuis dit weekend... Mm. En stond er stond een, uh, een vreemde man te douchen in zijn huis. <lacht> <lacht> dus uh, die gast, wat zullen we nou krijgen? Dus hij uh, belt de politie. En uh, dus die kwam en die probeerde dus uh, die man uh, over te halen... onder die douche vandaan te komen. Maar ja, uh, hij zei nog vijf minuten, dan ben ik uh, klaar. <lacht> nou, die agenten die, die hebben die wild vreemde gast. bleek dus een, uh, een pol, een pluspol... zonder vaste wonen en verblijfplaats te zijn... Ach, en eh uh, nou, of zei, een dakloos Een pluspo, ja, ik weet niet. Maar goed, en alvogel dakloos en uh, die had dus daar bij die event gewoon ingebroken mm -hmm. en uh, daar gedoucht. Maar hij werd dus wel fris gedoucht meegenomen naar het bureau. Zeg, zo ik zou bijna zeggen zo zoals in mijn badendoos ja. ja. ja. <lacht> Hoe desperaat moet je zijn ja. dat je bij iemand als iemand de deur opent en je denkt, hey, even een douche pakken. Ja. Nou, dat ben je ja, wel, of, uh, kleien. Nee, ik hoor net dat in een pizza doos. Dat is mijn nee, maar nieuwe, je zou uh, ja, je, je, je douchekordijn maar open doen. En dat je dan ineens op maar je, je moet dus als je echt toegang. Je weet dat er geen toilet in de buurt zijn. Dan moet je dus geen rol van nemen. Maar een pizzadoos. Pizza dus, nou ja, ja, maar, maar ja, om nou veeg... met een pizzadoos je reet af dat te vegen. Dat wordt wel een nee, nee, uh, reetje. Het is meer om nou, aan het milieu te denken. <laughs> dat je hem probeert <laughs> nog in die pizzadoos uh, af te voeren. Maar ja, je, kun, je moet je aria vegen dan. Ja, misschien met een. Boombladeren zijn er ook de... niet in de zee. Ja, met een pizzadoos wordt het niks. Nee. Maar er liggen zat tissues in de zede. je, ja, dan moet je even met de tissue van iemand anders even via Ari wipen. Nou oh ja, dat is altijd Dat heb nog niet opgekomen. Nee. Oh, nee. Hey, hey, even ja. nou een Even de en Nu ja. we toch in de categorie rare praatjes zitten weer. Met dank aan Frank Paardenkoper. <laughs> en schijnt in de pizzadoos. Uh, ik wil het even met je hebben over blauwe ballen ja blauwe, blauwe ballen. ballen ja de blauwe bal uh, ik weet niet of je het fenomeen van de blauwe bal kent maar nee ik wil de geken... rode bal ja de rode ballen ja en natuurlijk uh, de, de groene hangtbal. bal groene bal ja van uh, inderdaad Lingo groene bal rode okay. bal groen maar de blauwe bal is uh, de, mensen dachten dat het een mythe was dat mannen blauwe ballen kunnen hebben oh maar dat is dus uh, uh, wel waar in zoverre, dus een arts, dokter He, heeft het uitgezocht. En dat ze, als je te lang opgewonden wordt, dus slightly aroused, zou ja. ik maar zeggen. Ja. Uh, het is niet zo dat ze eraf vallen. Want dan denk je, ja, je krijgt bijouwbaanval. van dat is ook niet zo dat je morgen wakker wordt en een paar blauwe ballen in je bed naast je liggen. Ja. Uh, nee, hij, de man kan druk ervaren in zijn testikels tijdens een, uh, een, een opgewonden toestand. En dan komt er verhoogde bloedstroom. Nou, dat zal niet onbekend zijn. Hè? Ze ja. mensen vallen flauws in erectie krijgen. Uh, maar uh, ze worden niet blauw, maar ze krijgen een blauwe tint. Hm? Oké. Okay. Dus hou dat in de gaten, Frank. Ja. Dus uh, je ballen kunnen een blauwe tint vertonen... omdat de aderen dan uh, vollopen. En blauwe ballen zijn ongemakkelijk, Het is niet gevaarlijk. Dus, dus of oh, okay. iemand met blauwe ballen denkt... wat de fuck is ja? het, ik heb blauwe ballen. Dan heb je of... Uh, uh, net een onderboek aangetrokken die nog niet gewassen is, die afgeeft. Dat kan. kan ja. Dan heb je blauwe ballen. Ja. Uh, of je hebt inderdaad... Maar dan is je leuning ook blauw, denk ik. Heb je waarschijnlijk ook of ja. of ja, je ja, pen hebt... lekt. Of je pen lekt. <laughs> kan ja, hoor. Ja, je hebt een pen, ja. je hebt een spijkerbroek met een, ja. een lekkende pen, dan heb je ook blauwe ballen. Ja. Maar dat is allemaal niet dat je het weet. Als je s morgen ziet, ik heb blauwe ballen, niks aan de hand, niet gevaarlijk. Nee. Toverballen zijn gevaarlijker. Maar dat komt dus omdat je wel even, je zou hem wel even willen raken, maar de gelegenheid is er niet. En je denkt er te lang aan, waardoor er dus druk ontstaat. Euh, ja. Ja, ja, dat is dus een beetje... Weet je het uh, verschil tussen kerst en seks? Nee. Kerst is vaker. <lacht> <laughs> en door. <lacht> en maar het hou hem in de gaten, Tino. Ja, ja, en dat het, het is, het is vooral, die jongens, met dit weer <lacht> ook. Ik kijk uit voor blauwe ballen. En het is ook ja. een blauw-alg, dat je in het water bent mm -hmm. geweest. Dus, uh, heel goed, <lacht> heel goed. Nou, we hebben weer tijd voor muziek, denk ik, toch? Lijkt me wel. dat mijn petje. His mind was a song. Oh, we zijn, dit was uh, Curtis Mayfield. Je Curtis Mayfield. Oh, Met uh, Superfly. Wie kent hem? Het uh, is uit een film. hè? Zo'n 70-jarige film. En, en, uh, Curtis Mayfield was wel een, uh, vond ik wel een held toen. Persoonlijk. Maar persoonlijk? Dat, is, dat is dan persoonlijk. hè? Ja. ja. En er zijn mensen die dus vinden dit niks. Maar ja, hier ja, kan niet iedereen... Uh, zeg maar een soort van... Uh, nee, he? toch? Toch, Frank? Nee, dat kan niet. Zeg nou zelf enig maar. He? Nou jongens. Ik, ik heb nu... nog een uh, goed nieuws voor. Uh, uh, uh, mocht je even van je ochtendurine af willen. Oh. oh want vertel. Ja ik, ik zit weer in de categorie smerig verhaal. Mevrouw Braam uit Soeter Zevenaar. Die heeft last van steenmarters. Ach, Stenen dat zijn van die kleine ziekte. Ja, figuur. Een soort bunzing. <laughs> en die, die, die, die knagen in je huis en die bijt je isolatiemateriaal kapot. Maar die kruipen ook onder je auto en bijt je kabelstuk, ja. dat is Dat schijnt niet heel best. En de, de tip is dus uh, uh, mannenurine. Dus uh, als je de afvalstoffen uh, uh, van een heer uh, ja. en een jerrycan om je auto sproeit... Ja. Dan blijven de steenmarters kwijt. Dus dat is de tip van de week. Mocht je last van steenmarters. Even om je auto heen lopen. Dat ja, is de tip van de Want week. Van de week natuurlijk. Ik ben een tijdje marten geweest. Ja, ja, maar daar heb je iemand anders al uh, goede goe de week. Ja, ja, ja, Tip ja. van de week. Even mannenurine ja. om de auto heen. Een klein beetje om de auto. Dat is een beetje gek. Krijg je nooit meer een steenmarter? Nog geen steenmarter in de buurt. Lekker. Dus een, ja, ja, jongens, het zijn toch te, je hebt er niks aan, Maar hebt er niks aan. Het is wel fijn om te hmm. weten. Ja? Nou, het kan dus, zomaar een quizvraag zijn. Ja, ja. ja. ja. ja, je kan wel een beetje, beetje zitten, belachelijk nee, maken. Je, maak maar helemaal dat is niet, die, niet in de spons. niet een spons, zo goed. Oh, wacht ja, even, wacht zeker. even. Maar dit zou wel een heel mooi iets zijn om de Formule 1-auto's in het Grand Prix weekend te beschermen steenmarters rondlopen, je, je weet het niet. Wat, wat denk je Louis Hamilton gaat zeggen als wij om zijn auto heen lopen en een klein, kleine, kleine, kleine passage eromheen maken? Ja, nou, gevaarlij gevaarlij is. Oh, de gevaarlijkste tegen de steenmarters. Hey, hey, Louis, steenmarters. Hallo, Merter. Hey, Louis. Hey. Hey. hey, luister eens, afgelopen uh, uh, week is het, uh, uh, weekend is het uh, uh, museum. Gisteren ja. is dus er een hele leuke, mooie uh, uh, hoe heet het, uh, uh, expositie geopend mm. van uh, Toon van Driel. En uh, Jaap was erbij, hè, Jaap? Ja, ja, ja, ja maar je, je, nou, nu moet ik even <laughs> iets gaan doen. Wat ik even niet 1, 2, 3 op gerekend heb. Nou, wat moet je doen dan? Moet ik iets pizza doos halen? Nou, pizza doos? Moet je een pizza doos? Moet je pizza doos halen? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar ik, ik word gelijk even weer overvallen. Maar het is toch een een expositie over Formule 1 van de tekeningen van Tonus? zo? het gaat eigenlijk over Max Verstappen en hij heeft in cartoons Max leven... In diverse. Oh, uh, en dat is daar uh, geëxploseerd. Maar niet alleen als tekeningen zoals wij uh, in, in het groot. Ja, ja, al, ja. Maar er, is ook, uh, er zijn een aantal op de muur ge, uh, geprojecteerd en gemaakt. En het is een uh, zonbedrijf. En die doen dat uh -huh. met een apparaat. En die, uh, ja, die print het op de muur. Oh, leuk. En het is echt fantastisch. Maar print het op de muur ja. of? Nee, je print het echt. Dus het is geen dia die ze projecteren? Nee, nee, het is geen projectie. Het is echt geprint. Op de muur. Dat duurt een uur of vier. En ja. ik denk dat het uh, grote uh, drie bij drie ja, dat bij is vier... Een groot maar hoe, print, hoe printen ze dat dan? Met ja, dat is een apparaat. Die, die of zo. staat op een, op een kar. En, uh, en die, die gaat uh, van boven naar beneden. Maar zo'n is en dan, het een soort ja, ja, ja, ja, spuitmondjes. Ja ja, ja, ja, ja. En uh, daar, daar zit dan een computer bij. Dat doet een, uh, een, uh, een Zandvoortse uh, jonge gozer. Samen met zijn vrouw. En die hebben daar een bedrijf. En het gaat hartstikke oh, goed. Hey, want, die, want die expositie is volgens mij alleen... Vrijdag of zondag open. Kan dat of niet? ben ik nu in de war. Nou, niet helemaal. Volgens mij nee. is uh, het museum... goed. Bijna temporary, uh, ja, het, zijn, het is wel een Ja, het is wel een tijdelijke, ja, nee, het is was... een tijdelijke expositie in het Zandvoersmuseum. De car art, die zit in het uh, raadhuis. zo zit het. Oh, en ben en je daar, in de daar uh, heb je bijvoorbeeld een paard, sorry Frank, maar uh, oh ja. oh. Dat, dat is een paard met uh, rubberen banden van auto's. Oh. Ja. Dus dat staat daar. En was ook de... de, de uh, die collectie van uh, uh, lang, uh, uh, weet het, uh, langspelers van... Uh, van Jelle Atema bedoel Van Jelle yeah. die stond er toch ook... Of staat ja, er nog die steeds. heeft er een tijd uh, gestaan. Ja, precies. Dat, ja. dat is wissel-expositie. Maar dat dit is het Sanfres museum. Sanfres ja. museum. de Het hè? dat weten we. Uh, nummer 1. Want hoe is het met HMDZ? Dat ja. is nog steeds gesloten. Dat is ja. nou, ja. nog steeds ja. gesloten, helaas. Maar ze uh, er, toch over er aan was het, nog, het. nog iets uh, leuks te melden... rondom dat uh, verhaal bij Toon van Driel. Want Jan Lammers, die kreeg een stripverhaal van Toon van Driel. Die was wel geestig. Dat was heel geestig. Heel geestig, want op een gegeven moment uh, zie je een verslaggever in dat stripverhaal staan. En die vraagt aan Jan: Goh, jij bent toch eigenlijk de grote Formule 1 uh, wereldkampioen geweest? Uh, ja, zegt Jan. Uh, dat ja, de gedoodverfde wereldkampioen. Ja, ja ga door? Precies, nee, ga, jij ga, ja, maar door. En toen uh, was het, uh, toen zei Jan, ja, dat is ook wel zo. En wat denk je ervan? Nou, de dag is nog niet om, zei Jan op het laatste plaatje. Dus dat uh, vond ik wel, uh, dat vond ik wel. Uh, het was een heel grappig stuk. Het was nog een heel grappig. Toon is natuurlijk een goede vriend van Han, van Molly. Mm -hmm. En uh, je kan bij uh, Molly ook een aantal uh, uh, uh, tekeningen van toon zien. Ja. En, uh, Menukaart ontwerpt hij altijd voor. Menukaart uh, Molly. maakt hij. En, en dat is natuurlijk te grappig allemaal. En, uh, nou, maar jij hebt hem geïnterviewd, hè? Ja. Moet ik hem laten horen dan? Ja, laat maar even horen. Nou, ja, okay. kan het in twee minuten. Ja, ja dat is, ja. is ook in twee minuten. Dus, ja. uh, <laughs> Tom van Piel is uh, bij uh, de expositie, bij zijn eigen expositie ook aanwezig. Uh, allereerst, je hebt hier ook uh, gewoond. Uh, hoe is het om weer terug te zijn? 16 jaar. Um, ja, alsof ik uh, nooit ben weg geweest. Uh, Druk is ook nog hetzelfde. Het weer is, uh, soms was het ook zo. Dus ja, het, het, die drukte mis ik niet hoor, moet ik eerlijk bekennen. En uh, op de vraag van zou je hier willen wonen, weer, zeg ik ja. Maar uh, Max heeft de prijzen ook omhoog gegooid hoor. Dus door zijn overwinning willen er heel veel mensen in Zandvoort wonen. Dus ik moet achteraan sluiten en ik heb de poen niet. Hoe hebben ze je gevraagd om dit te gaan doen? Ja, nou ja, er was al een tentoonstelling gepland een paar jaar geleden... maar die wilde ik niet wat voor stamgasten. En er was met iemand anders samen, maar dat had ik niet echt gemaakt. En toen kwam ze weer terug en toen zei ze, nou, Max heb gewonnen en dat gaat maar door. Zou je iets met Max willen doen? Ja, en toen vergat ik het eigenlijk. En vier maanden later zegt ze, nou, en hoe ver ben je? Ik zei, nou ja, joh, ik, ik lag me kapot. Het is te leuk om los te lopen, maar ik had nog niks gemaakt natuurlijk. En, uh, dus toen moest ik wat in elkaar stampen. En daar heb ik nog heel lang over gedaan. En ineens in drie, vier dagen had ik het. Ik denk, ja, het is een stripfiguur voor mij. Ik heb altijd strips gemaakt, uh, natuurlijk ook in het AD. Uh, over hem en zijn vader en uh, ja, wie niet. En ik ben dan ook kritisch. Maar uh, ja, wat moet ik doen in, in hemelsnaam? Toen dacht ik, doe ze leven. En ik doe het... Uh, Eigenlijk een ijltempo, want ja, zo rijdt hij ook natuurlijk. Het is uh, sectie 1, uh, paars, paars, paars. Dus het is eigenlijk wat hier hangt, is een soort stipboek. It's all change, it's got to change between the sexes and there'll be no people interview, uh, ja, dank je wel. Heb je goed gedaan. Was oh. leuk. En, en uh, ja, het was een hele bijzondere gezellige opening. En, en uh, nee. ja, uh, wat dat betreft, uh, hè? hebben we weer leuke dingen. Oh, en ik heb we even we nagekeken. Ik heb behoorlijk ja. wat van maken, meegemaakt de afgelopen vrijdag uh, met jou, Ger. Met mij? Ja, wat, wat ja dan? Jij, jij moest de camera, jij deed de camera en ik deed het, deed, het, deed het werk. Jij deed het werk. Ja. ja. We hadden het, het, het, het even net over uh, het fenomeen kamperen. Ja. Ja. En hoe dat dan allemaal kan tegenwoordig. Hè? Maar door de, door de vliegheiza is het aantal campers ook uh, toegenomen. Dus o. mensen die willen hè, onder, het, onder het motto van uh, ja, zo'n luchthaven... waar van alles kan gebeuren, zitten we even niet op te wachten. Laten we maar uh, onder het motto van vrijheid, blijheid zelf maar een campertje kopen. En dan kunnen we gaan en staan waar we willen. En weg en vertrekken wanneer we hè, mm -hmm. willen. Dus uh, ja, er zijn natuurlijk uh, op de boulevard tijdens een van mijn uh, wandelingen staat daar natuurlijk tegenwoordig bijna year-round bij. die, camp die camp camper. Ja, het maar... heeft altijd wel iets kneuterigs, iets knussigs... als ik daar voorbij loop. Terwijl de omgeving ja, niet echt uitnodigt om daar nou... Uh... Maar goed, voor die mensen is natuurlijk het uh, feit denk... dat ze over zee uitkijken... al dat meer dan voldoende. Ja. En de frisse lucht. Dus het, maar dat heeft wel iets. En dan zie je die mensen daar... Uh, te, te, te midden van de fietsers en de mandelaars... Met klapstoeltjes, gezellig keutelen en een glaasje wijn erbij. Ik vind het wel wat hebben. Ik heb me er ja, een jaren aan geïrriteerd. Want ik ben natuurlijk heel vaak met de camper op vakantie geweest. Ja. En uh, in Amerika is het natuurlijk heel echt camperla camperlandse ja. toestel. Dat, dat op, de, op die parkeerplaats hadden ze van die... Uh, Rood-wit geblokte dingen aan kettingen hangen. Zodat je niet met een camper uh, uh, de parkeerplaats op kon rijden. Ja. Dat is jarenlang zo geweest. Ja. En dan dacht ik dacht alleen maar: wat een schande, jongens, hier met een camper aankomen. Dat is toch niks moois dan dat je vanuit je slaapkameraampje ja, ja. uitkijkt over zee. Maar dat stuk, en nu is dat echt gemaakt. Dat vind ik echt ja, uh, is dat top. stuk uh, verpacht aan die campinghouder? Ja. Je, je moet, als je daar gaat staan op die vrije, of zogenaamde vrije die, die ja. parkeerplaatsen op, op aan het boulevard, dan moet je afrekenen bij de camping daar tegenover. Ah. Dat is niet de Duinrand, die heet, ik weet niet, weet niet ja, ik. ik ja, ik weet het ja, Daar En dan mag je ook ja. gebruik maken, volgens mij, van toiletten en douches die daar ja. zijn. Uh, dat is het een beetje. Ja, de meeste ja. campers hebben natuurlijk gewoon hun eigen toilet. Ja. ja, dat zou voor mij wel... Ja, maar nu kunnen, moet je wel kunnen legen. hè? Ja, klopt, maar daar hebben ze ja. ook een speciale... Een, ja, een drolkoffer. Ja, een pizza doos. Ja. Je kan toch met een drolkoffer drol drol rijden ja. naar het... Uh, klopt, en dan kun je hem even naar het chemi ja. chemische ja, ja dus, Zeker. Dus dat is wel een mooie techniek, want ja. je haalt zo'n ding eruit. Stel ik me zo voor, en die koppel je even af. En dan kan je met je drolkoffer naar het... Zeker. Punt, het punt van losing. moet alleen uitbreken, je moer en bouten niet loslaten. Ja. ja. ja. Je moet niet eten gegeten. Hebben. Nee, nee, nee, dat niet. Dan nee. nee, kan die trollpopper ja, niet eten. Nee, precies. Dan kun je weer een speciaal soort kunststof misschien. Maar Ger wil ook aan een caravanetje lopen, ja. had hij het over. Ja, die heeft het over de, de kleine eriebaan. Nee, ik heb er eentje voor je gevonden, Gerb Markplaat. Ja, hoor, voor? Hoeveel? Uh, deze is, even kijken, 3900 uh, euro. Uit 1970, helemaal origineel. 3900, ja, uh, dat is geen geld. Maar Wat luister denk. nou, is dat een. Uh, want dat intrigeert mij, dat zou <laughs> ja. nogmaals even de voorwaarden zijn. Zo'n uh, zo toiletje, is dat een veredelde emmer? Of is dat nee joh, een soort van... Nee. Nee, je hoeft het gewoon met, ook met zo'n drol doen. Dan moet je zo'n lader uit... Het laad eruit. Dat gaat om hoe oud ze zijn, hè, ja. die dingen. Ik, heb een, ik, heb een ik had twee caravans, maar ik heb er nu nog maar eentje. Okay. En die, die ik had, dat was een Riekeveld uit Groningen. Daar zat gewoon een, een toilet in, een los. Maar dan kun je ook met een portepot, kun je werken. Ik bedoel, natuurlijk okay. uiteindelijk gewoon om even snel een kleine, kleine, kleine boodschappen te doen. Ja. ja. ja. Maar nee, ik wil, als ik zo'n ding koop, dan nieuwe. koop ik een nieuwe, ja. Ja, natuurlijk, je hebt helemaal gelijk. Ja. Want uh, dan uh, is het allemaal fris en schoon en... Uh... Ik ben uh, niet, daar ben ik niet zo goed in. in... Ga jij het in mijn, Ik neem jezelf mee naar mijn Caravan en dan kijken hoe fris en schoon die is. Ja, dat geloof ik allemaal wel. Ja. Maar ik wil gewoon zo'n ding. Eerst, eerst ga ik er eerst een keer een huren. Ja. ja. En dan kijken hoe het gaat. Dat is het verstandigste, denk ik. En als dat nou heel erg leuk is. En uh, de, het voordeel met zo'n ding is dat je je eigen auto kan gebruiken. Zeker. En dat je. Uh, uh, het, het, de, de huur is een stuk minder. Ja. En ik denk op de camping is het ook goedkoper nee, dan een Caravan. Wel. Nee, dat, er, uh, it. Dat, nee. Maakt principe, dat scheelt niet zoveel. Want daar, ik heb de afgelopen zes weken met de lievelingen gestaan in Goorkam. Ik stond op een camperplek en dezelfde prijs als een Caravan. Dus dat, daar maken ze in, in een aantal. Wat wel nog gebeurt is dat ze, dat ze sommige. Uh, sommige campjes hebben een speciale camperplek. Mm -hmm. En dan heb je, kun je, je, je in plaats van een drolkoffer kun je, je, je poepslang eruit leggen. En die gaat dan rechtstreeks erin. Maar oh, okay. dat En daar moet je dan wel. Ik, maar dat is Amerika we hebben ze ook, uh, ja. uh, cable TV. Uh, dan dus kom je er aan voor plekken. Is gewoon kabel aansluiting, stromend water. Ja. Uh, je kunt het zijn gewoon mobile cities. Ja, mobile ja. zijn dat ja. Het ja. gewoon. Dat is wel heel goed. En met eigen vuurplaatsen dus worden is echt niet normaal. Maar, ja, uh. maar het goede aan die Eriba Caravan is. Om maar even in de caravans te blijven. Mm -hmm. Die heeft een hefdak. Dus dat is prettig. Ja. Dus op het moment je hem omhoog doet, kun je gewoon overal rechtop staan. Want die caravans zei, kijk, jij bent niet zo heel groot... maar ik kan natuurlijk ja. in elke caravan moet ik gebukt door het leven. Ja. Zoals ik eigenlijk mijn leven al ga gebukt. <laughs> ja, toch uh, moet ik steeds, als ik uh, caravan zie... altijd denken aan een van de uitzendingen van Top Gear... Waarbij ze dus uh, als eerste op een campingplaats moesten aankomen. Oh, ja, ja. Maar door Bergendal en dwars door de Boonies en zo. En dan was het natuurlijk echt van welke caravan Leeft leef, nog. Ja. Leeft het langste. Een beetje de reizen ja. van André van daar. mijn Uiteindelijk komt die Clarks en die komt dan een camping oprijden. Alsof hij er uh, elk jaar komt, weet je wel. Maar er staat alleen nog een platform voor te met hier daar met daar met een, een, ja, ja. een halve wandje en zo en een stukje gordijn daar, Echt fantastisch. Die kun je van ja. de voorraad aanwijzen, natuurlijk. <laughs> Schitterend. Ben je nog even iets anders: over pizzadoos gesproken. Mm -hmm. Er is uh, een in Pladda. Pladda? Ja, klopt. je, je kent dat niet? Ja, je kent het niet. Dat is een uh, Schotse eiland. Oh. dat? Dat is te koop. Oh. Dat is een koop. Ja, het is zuiden van het plaatsje Aran. ken je ook heel goed natuurlijk. Ja. Ja. Er staat een vuurtoren. En het is een huis van het uh, Vijf slaapkamers. Een prachtige tuin. Een helikopterplatform. Een stijger. Er is er een hut met een, uh, uh, met een slaapkamer en een keuken voor, uh, voor logés. Mm -hmm. Vier ton. Hm. Dat is geen geld. Geen geld. Ja. Alleen, het is een eiland. Je moet wel met een bootje komen. Dus dan zeg ik. Dan moet je even bellen ja. met domino's. En zeggen... Als je niet binnen een half uur die pistes krijg, dan niks. niks, <laughs> dat gewoon opgeven. Ja, plat, waar woont u? Plada nummer 1. Ja. Ik moet, moet hem wel binnen een half uur hebben. Ja. Anders krijg je voor niks. Ja, dan. nou ja. Het is een uitdaging op zich natuurlijk. Ik weet het ja, ook ik, met ik denk, de helikopters als nou, bezorgen. Als je dan nou echt heel veel geld over hebt, <laughs> ja. dan kun je twee dingen. Of je koopt een nieuwe caravan, zoals Ger. Ja. Of je koopt een, je koopt een eiland. Of een eiland, ja. Voor 350 Maar ton. Maar is een hij heeft ook, man. Ik denk, voor vier ton heb je ook een mooie camper, denk ik. Dat is ook wel, ja. Dus maar geen eilig. Voor nee. heb je een leuk campertje. Ja, er zijn wel twee ook, denk ik. Ja. Nou, je kan zo van, ze hebben ze van een miljoen. Er is net ja. een, een ja, is hele het, grote, duur ja. is er op kenteken gezet in Nederland. Het makelaarskantoor. Met de auto erin. Oh ja, dat zag ik genoeg. Die makelaarskantoor dat vind ik ook eigenlijk wel heel bijzonder. Knight Frank. Ja, je klopt. Knight Frank. Knight Frank Heb jij er iets mee te maken? Nee, nee. Ridder Frank. Ridder Frank. Ja. Doe een plaatje, jongen. Ja, maar ik, ik, nee, goed, dat Chills is een We hebben we ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Moeten we eerst uh, dan nog even een uh, nummer van jou doen, Ger? Of... Wat zeg je allemaal? Nou, ja, een nummer van jou dan. Ik loop al. Uh, 17. Oké, okay. ik loop al. <laughs> Bingo. <laughs> I'm not afraid of Don Henley, die eigenlijk uh, vroeger bij de Eagles zat, en daarna ongeveer. Of zo. Zoiets. Toch? Ja. Leuk hè, dit soort info. Heel mooi. He, daar ja. kom je heel ver mee. Ga je een spreekwoord over Don Henley? In het leven. Don Henley. Leeft hij nog? Ja, tuurlijk. Nou, dat vind ik leuk voor hem. Dus, uh, nee. Nou ja. En ze schijnen nog af en toe op te treden zonder. Glenn Frey. Ja, want en dan die, die leeft gewoon de Eagles. dit dus is. Naar uh, mijn idee, uh, gewoon nog. Ja, ja, ja. ja. Ja, nee. Business. Ik, uh, ik begrijp het. Uh, moeten we nog iets met een kolom doen? Daar ga je op. Oké, okay, dan uh, doen we dat. De kolom van Stij. Zorgen voor, zorgen om. Iemand laat 137 graden uit op de fiets en het dier raakt oververhit. Men spreekt er schande van. Terecht, maar misschien weet deze man niet dat honden afkoelen via hun poten en rennen op heet asfalt niet het allerslimste is dat je kunt doen. Sterker nog, de hond kan overlijden. De snelste manier om de gemiddelde mens op de kast te jagen... is hem of haar te confronteren met dierenleed. Of nog erger, dierenmishandeling. Zend dat filmpjes uit van zielige ezeltjes met kromme hoeven. En het geld stuift binnen. Maar dan de mens. Dat is ook een zoogdier tenslotte. Terwijl we een drankje nemen aan onze campingtafel... komt er een bondgezelschap homo sapiens aan ons voorbij. Dat is een shirtloze opa op sokken in slippers... met een welvaartsbuikje en een blikje bier in zijn hand. Een koppel ouders van begin dertig met een meisje van drie... en een dochtertje van nog een jaar oud... Wat direct opvalt is dat de kleinste meisje in een bomvolle luier stapt. Een hangende voetbal vol pis die bijna de grond haalt en het lopen niet makkelijker op maakt. Wij kijken licht bezorgd toe. Luieruitslag is geen pretje, weten we. Haar zusje van drie loopt met een blikje cola met een rietje in haar handen. Dat is op zich al verontrustend genoeg, maar moeder maant de kleuter om ook haar zusje een paar slokjes te geven. en Tot onze totale verbijstering drinkt de kleinste een paar teugen. Ze begint direct te huilen als haar oudere zusje het blikje cola hierna weer afpakt. Moeder grijpt in en geeft de kleine nogmaals een paar slokken cola. Deze bizarre scène vertrekt zich voor onze do ogen... en we kijken er vol ongeloof naar. Kindermishandeling blijkt er in alle vormen en maten te zijn. Ze is suikerverslaafd nog voor haar eerste is uitgeblazen. Zorgelijk is een understatement. We kunnen niemand bellen en ook geen geld overmaken... om deze ezeltjes te redden, helaas. Erg is dat het niet zeggen over de liefde... die de moeder waarschijnlijk voor haar kinderen voelt. Opvoeden, dat is geen kunstvorm, het is geen vak, het is geen roeping... Goed bedoelde opvoedboekjes bieden geen uitkomst als je ze niet tot je neemt. Je doet het meest op gevoel en hoopt dat je ze fatsoenlijk aflevert met alle gebruikelijke hobbels, gedoe en gepruts. Zorgen voor, zorgen om. De beelden van dit ontwrichtige gezin laten ons de eerste dagen niet los. Machteloos voelt het. En later deze week krijgen we een oma en haar zesjarige kleindochter als campingburen. Ze zijn vrolijk en schattig samen. We trekken met elkaar op, zoals goede buren op de camping betaamt. Er wordt gedanst, gezwommen en we lezen samen wat boekjes. Oma, kop. Komt op door ons aangeboden limoncellootje bij het kampvuur af. Ze legt uit dat ze een sterkere band met haar kleindochter van 600 opbouwen is. Dat dit niet zonder reden gebeurt, wordt duidelijk wanneer haar dochter een dag later bij ons aanschuift. Ze komt aan op krukken met speciaal vervoer. Oma zal de rol van haar dochter als moeder moeten overnemen binnenkort. Haar dochter is terminaal. Gelukkig weet de kleine nog van niets. Ze dansen en ze straalt. Mama is ziek, dat is het voorlopig. Wij hebben een heerlijke avond samen. Het is liefdevol en ongecompliceerd. Maar eenmaal vertrokken. ...plengen we tranen genoeg om het kampvuur te gaan blussen. Het voelt opnieuw machteloos, maar dan anders. Life is like a box of chocolates, you never know what you're gonna get. Zegt Forrest Gump ooit. Wij maken ons geen zorgen over de rest van het leven van ons dansende buurmeisje. Het is geen happy end. Maar tot haar puberteit is er geen cola voor haar. En zoals de vuurweel zag in een bad vol liefde vallen. Het leven het is godschuwelijk oneerlijk, maar dat wist wel. Meester, japs, kunt nummer. Dan wat we vorige week hadden. Ja, ja dat vind ik. Uh, ik dacht dat dat. dacht ik ook wel. Um, zij uh, heet Lotte Mulder. De band heet Charlotte. Tuurlijk. Hebben meegedaan aan. de Dat heeft de Rob te maken Arcto. met haar naam natuurlijk, hè? Ja, ja, Charlotte Mulder. Dus Lotte Mulder is dat een actieve uh, uh, Charlotte is uh, afgeleid van haar uh, echte naam, Lotte Mulder. Dus dat. Uh, ja, dan, uh, dan de, heb je Lotte. He? Ja, Lotte dan Mulder je ja, een moet artiest uh, uh, zijn. Ja, daar is een actie. Dat is de een host, uh, Ja. <laughs> <hijen> Goed, ja, ze... ze heet natuurlijk eigenlijk Manolito Bimbeutel maar ja, dat is een beetje gek ja, ik het je... van Charlotte Mulder gedaan Ja, ik denk dat ze een hele goede uh, artiestennaam mooi nummer ze heeft uh, onder andere het, uh, de support mogen verzorgen van Frauke wie ja, interesseert uh, dat, dat nou? Nou, en Wie dan, de donder... dan nog even. Ze is toevallig 3FM talent geweest. Zo, 3FM, de luistert helemaal geen ondernaam uh, naar. Gauwtje de Bots. Nee, die niet. Gauwtje! <laughs> <laughs> Zeiden wij altijd. <laughs> <laughs> en als laatste voeg ik eraan toe dat ze een uh, min of meer schildert met geluid en woorden. Nou, dit vind ik poëtisch weergebracht uh, gegeven, uh, Jaap. echt... Ja. Uh, <laughs> Ja, ik vind het wel wat hebben. Ja? Hier staat de Janko. Ja. Weet je wat is, er in, is emotionele. Ja, ja. Emotionele. Ja, Ik leg nog ja, ja. Die tekening, 3 is geel, 4 is blauw en 6 is rood met je potlood. Oh, is ja. dat het? Ja. En dan heb je ja. ook Zomer. nog de blauwe bal, de groene ja. bal en de rode bal. Maar nou, goed. goed. Ja, over kunst gesproken. Beauties en de eye of the beholder zijn ze aan de andere kant van de, van de plas altijd. Maar goed, maar even iets anders. Nu we het toch over kunst hebben. Echte kunst. kunst. De, de, de Rembrandt Stichting die is dus nu bezig om de nachtwacht... Binnenkort uh, te verkopen. En dan denk je: ja, is dat zoiets te koop dan? Wie gaat dat kopen? Nee, in digitale stukjes, 8000 unieke digitale stukjes, gaat dat verkocht worden. Dus elk stukje moet ongeveer zeg maar, 300 euro opleveren. En het uh, doel van deze verkoop uh, van de Nachtwacht is het uh, virtueel museum. wat ze willen oprichten. met alle 306 schilderijen van onze grote meester Rembrandt, die die ooit gemaakt heeft. Blank. En uh, dus kun je een NFT'tje kopen. Ja, een uh, non, non fungible token. token ja. Heb jij er alleen? Nee, nee, maar, maar ik, jij wel? ik ben niet zo digitaal uh, onderlegd. Het schijnt ook allemaal... De, de, de hype van de NFT's lijkt een beetje voorbij te zijn. Ja, ja, dat, dat klopt. Dat, dat, dat, dat... Dus niet wat er met de crypto-munt gebeurt, maar ja. wat heb je... De nou... gaat ook niet zo goed. Nee, nee maar nee. goed, dat komt alweer terug. Hij, is iets een, hij zwerft rond de 23.000, 24.000 euro, uh, terwijl die uh, 66 is geweest en nog hoger op enig moment. Maar goed, dat komt alweer terug. Het is, uh, blijft een beetje met, met het schilderij ook. Die de stukjes die, uh, die uh, ja, weet je, de stichting verwachtte uh, dat een, uh, volgens een woordvoerder van die stichting... tussen de 0.15 en 0.20 Ethereum zullen opleveren. Oh opbeleven. ja, Ethereum. Ja, dat, dat is de, de, de code van... De, van wat het fuck is een Ethereum. Blok, blockchain uh, gedoe. Nou, het, is, het, is, het is zo abstract, zo digitaal. Dus het is... Uh, maar als je dan uh, bij Snackbar, Dobbertje, Duik... hier in Sanford bent, die wil even afrekenen met twee... Ethereum hebben ze dan zeker niet terug van uh, twee Ethereum. <laughs> nee, oterium. nee. Nou, dat denk ik wel. Ja? ja? Ja. Ja, sommige mensen. Ja. Niet allemaal. Nee, maar even... even, even, even de hele... Dat nummer van je token, hè, ik snap dat wel. Ja. Meestal met kunst is het nu, hè. Dan koop je... Er was laatst ook iemand die kocht een... Uh, de, de, nee, een foto, een, een NFT van een songtekst van Michael Jackson... of van de Beatles of zo. Ja, ja, ja. En daar betaal je dan een ton voor. Ja, ja, ja. Dan, ja, dan heb je... Wat moet je ermee? Nou, het is net zo stom als ja. al die elektronische woninkjes... waar je dan uh, zogenaamd online... Ja. een online jurk of een online... Ja, Doe normaal man. Dat ja, is waar. Ja. dat toen nog al met uh... allemaal. Ja, Kijk, het, het, het, het, het verhaal is dat je iets koopt wat jij alleen hebt. Ja. Dat, maar dat, dat is de, de vraag en aanbod. Ja, je nee, hebt joh. iets wat in de cloud hangt. Ja, en wat, waar, waar Je niemand, kan niet aan de muur hangen. Nee, maar waar wel, wel iedereen. Want ik kan er overal een kopietje van maken natuurlijk. Ik maak het maakt allemaal geen reet uit. Ik kan het uitprinten. Ik kan het op mijn computer zetten. Ja. Ik kan het in mijn, in mijn beeldscherm als, als uh, mijn wallpaper zetten. Maar <lacht> ik ben niet eigenaar van het origineel. Nee, dus jij koopt voor uh, zoveel 0,15 Ethereum. Wat de fuck dat ook is. Koop jij het linker oog? Van, uh, van, de, van de nachtwacht, van ja. die man die vooruit staat. Ja. Ja. En dan... Je weet ook niet welk deel van het schilderij. Je nee, ik je, je, je, je krijg dus, gewoon ja. iets. Dan krijg, je ja. de, linker, dan krijg je de rechterteen van het meisje dat vooruit staat. Ja. En dan? Ja. Ja. dan, ja, dan ja, niet uitvang... En dan kan je zeggen: van dat heb ik. Nou, ik dat weet... is het eigenlijk. Ja, het is geen Ferrari in een garage of schilderij nee, in een muur. Nee, het is ook niet fysiek. En het is, het is dus er, niks. Nee, het is eigenlijk nee. niks. Maar het is toch wel iets. Ja, niks dus. Nou, ja. blijft heel erg uh, abstract. En, uh, nou, dat is het, Frank. Volatiel, ja. Abstract. Ja. Dat is Hoe is het, met Ab? Ja. Hey, je moet goed hebben. shit. Frank, je moet het goed hebben van ap. Ab. Ab, welke? Abstract. Ja. Oh, ik doe jij zes 60 groeten. Het ja. bloedje van Ab 6. Oh, en je moet er nee, nee, ik vind het goed hebben van John. Ik vind het een beetje oplichting. Kom uh, Op Ik weet niet wat het waar is. Het is gewoon oplichting. Ja, dus, nou, ja. Nee, het is geen oplichting, want ja. iedereen die het koopt, ja, weet dat is wat hij koopt. Nou ja, maar je, je, je koopt niks. Ja, nee, je koopt niks. Nee, ik, je koopt vindt niks. Ik. Nee, maar, maar ik ben waarschijnlijk school. Maar ik, nou, ja, ik, ik, ik zag op het nieuws van de week dat uh, je nu, uh, bij, als je een nieuwe BMW koopt, dan uh, moet je gaan betalen voor de stolverwarming. Dat zag ik gisteren op het journal, ja, dat ja. zijn aparte elementen uh, uh, NFT's. Nee, nee, ja, ja, ja. Dan moet je een abonnement op nemen. Ik heb een stoelverwarming ja. met BMW, maar het is een NFT. <coughs> het is gewoon koud dus. Ja, ik, ik, ja. Uh, ik heb me er niet heel erg in verdiept. Want ik hoorde het gisteravond voor het eerst. Maar dat is toch een wonder ze wereld. Maar zet ze een dan of zo? Ja, een hem. Maar weet je wat de truc is? Dat uh, BMW wil niet voor elke auto apart uh, stoelverwarming, uh, uh, maken. stoelverwarming maken. Want ik wil een auto kopen en dan zeg ik nou, ik hoef geen stoelverwarming. Nou, dan moeten ze hem weer uithalen. En nu zetten ze hem er sowieso overal in. In. Alleen ze maken hem niet al overal operationeel. En ze maken hem niet operationeel. Hem niet operationeel. Ja. Dus uh, dat is ja, op zich wel een slimme. Ik weet niet of dat nou wel kapitaalvernietiging is. Maar ja, dan heb je dat ook met uh, de, de, de, een, een, een, een, een, een mogelijkheid om, om uh, fibers te, te weet je, of flitsers te, te, te signaleren. Nou ja, dan neem je. De flitsmeister op. Neem je flitsmeister op, ben je net zover. Ja, ja, dus ja ik, vind... ik weet ook niet wat ik ervan denken moet. Maar ik vind het ja. oplichting. Talking about. Ja. Talking about that. Ja. Uh, jij kent hem waarschijnlijk, Toen Nath Chattervedi. Ja, ja, ik ja, kent vorige door, week. De broer van ja. uh, Harry Chattervedi. Ja. uit de India. Gozer, <laughs> die, heeft, die is 22 jaar bezig geweest met procederen Hooran? tegen 22 oh, jaar. shit. Tegen de Indiaanse Railroad. dus een van de grootste bedrijven in de, grootste bedrijf, de Wereldse, ik, India, ...Indiaanse luchtvaartmaatschappij. En daarna Indian Railroad. Er werken oh. zoveel mensen, dat wil je dat niet weten. En deze man heeft in 1999... ...heeft die twee treinkaartjes gekocht... ...van het plaatsje Matura naar het pad Maradabad. Dat waren 35 roepjes, Hij moest 43 eurocent voor, voor het kaartje kreeg Maar hij, heeft, hij kreeg, hem, had, hij kreeg te, te weinig geld terug. Hij kreeg te weinig roepjes terug. 25 cent om precies te zijn. Ja. Uh, en dan heeft hij een zaak aangespannen. Deze man is advocaat voor 22 jaar bezig geweest om 30 cent terug te krijgen. Vasthoudend type wel. Dan heb je wel een harde kop, zou ik maar zeggen. Ja, dan ben je 22 jaar bezig bent om 30 cent terug te krijgen van de Indiaanse Railroad. Ik vind het knap. Hij heeft het gekregen. Ja. Ik vind het knap. Ja, toch? Ja, zeker ik hou er wel van. Zeker in India. Nou ja, uh, je bent in ieder geval een uh, hard-headed guy. Zullen we nog één liedje draaien? Nee, nee, nee. Oh, nee we, krijgen we, top nemen, 10. we krijgen de top 10. Oh, nou, gooi ja, op. Kom op. Jongens, het is al zo laat. Ja. Nou, uh, uh, uh, de, de top 10 is uh, verboden dood te gaan en andere onzinnige ja, gemeenteregels. Verboden dood te gaan? Moet ik op 1 beginnen of zal ik ja, daarmee? Nee, gooi nee, nee, maar nee, op, gooi op, de op. Ik begin met 10. Ja, okay. Op 10 staat er uh, in Oldenzaal is het verboden om je fiets zonder toestemming... tegen andermans gevel of raam te parkeren. Nou, dat kennen we en natuurlijk terecht. overal wel. Maar in Oldenzaal uh, wordt het echt uh, kei, het wordt keihard, van, keihard, ja. keihard aangepakt, jongens. Op 9 in Meppel en Zoetermeer kun je een boek te krijgen... als je bij iemand naar binnen gluurt. <laughs> dat goed. Ja. goed ja, dat moet je hier ja. doen. Ah, dat moet je hier doen. Gewoon. Op een dinsdagmorgen. Uh, op 8 uh, ja. ja. is het verboden om te bedelen. In Groningen mag dat alleen als het niet hinderlijk gebeurt. Ah. Maar niet hinderlijk bedelen mag in, in dus In Tilburg ja. is het verboden. Ja. Ja, dus hoe kun je nou niet hinderlijk bedelen? Nou, dan gaan als we toch het lekker het... in Tilburg zitten. Als ik het u niet ontriet, zou ik misschien zo vriendelijk <laughs> willen zijn... om mij een klein beetje geld te geven. <laughs> Alsjeblieft. <het u> <laughs> <Ja>. Op <laughs> zeven. In Rotterdam kan je, uh, kan, je het het, uh, kan je het baasje een boete krijgen als zijn hond aanhoudend blaft. Begrijp Dat zouden, ze voor ja. baby, zouden ze voor baby's moeten doen? <lacht> nee, ze zouden gewoon ja, een, een aanhoudend janken. Ze, ze zouden gewoon een ingreep. Ik zeg, een... stembanden gewoon eruit. Ja, ja, dan ben je er vanaf. <gacht> of een koptelefoon om te zijn eigen geblaf. Dan ben je wel stil, hoor. <lacht> <lacht> Opzis in Montreal. Ben je er wel eens geweest? Ten zuidoosten van Parijs ja, gebeurt het ja, ja. tegenover dezelfde. De burgemeester vervaardigde in 2019 een profiagda discreet uit. De gemeente wil blauwe pilletjes uit gaan delen aan stellen tussen de 18 en de 40... om de kans op voorplatting te ver vergroten. Oh. Het stadje dreigde namelijk een schoolklas te worden... Gesloten bij gebrek kinderen. Dus de oh. schoolklas. Ja. Ze moeten kinderen hebben. Nou, ja. Vierge, viergaf, we heb ik een jaar voor. de Viagra had bevolking. je Hup erin. Ja. Ja. Ja. Dat is ja. en Jij een jaar. Op vijf. Wellicht kan de gemeente Saint-Colombier-sur-Seine. in de Bourgogne. een gooi doen. In 2008 werd het voorplantingsgebod uh, afgekondigd. Daar. Pardon? Dus daar, mag het, dan daar niet. mag het dan weer niet. Er werden zelfs borden op straat gezet met een vrouw erop, met een zwanger erbij en een rood kruis erdoorheen. Ja. Daar lopen al die mannen met die blauwe zakken rond. Ja, die willen maar, die jouw... mogen niet. Boemst ah, verboden. Is... Ja. Van... Verboden. Ja. Ja. verboden? Ja, mensen in Frankrijk, hè? dat zeggen je anders oh, in Frankrijk. Okay. Op vier. Uh, soms heeft de burgemeester gewoon het beste voor mijn jongste inwoners. In december 2020 besloot het gemeentebestuur uh, van Riotor. Dot, tot, do tot, do tot. Wij hoeven laken rechtsaf. Wij ja. hoeven het te houden van een jong. En om een officiële verordening aan te nemen... waarin staat dat de kerstboom toestemming krijgt... om over het uh, Rio te, te vliegen en het te landen... om cadeaus onder de kerstboom te leggen. Goeie vorm. Nou, het is bijna kerst, dus dat is ook leuk. Op drie, jongens. Op drie. Drie, drie, drie. Soms uh, doen ze het alleen om zichzelf op de kaart te zetten... en uh, voor media-aandacht. En dat deed bijvoorbeeld de burgemeester van Chateau Neuf-du-Pape... Lekker wijntje. Uh, dat, kijk, dat kan ik dan wel weer lezen. Ik heb altijd moeite met uh, dat soort moeilijke... De maar zoals Chardonnay staat, weet je het wel. Ja, dyslexie, <laughs> hè, jongens. Hey, en uh, hij wil aandacht voor de pers voor de lokale wijn. In 1954... En ons geboortejaar, Frank, werd ja. in Château neuf du pap ...daarom als steun een ufo-verbod afgekomen. Is dat familie van het paap? Ja. <laughs> ja Chateau neuf du Paap. In de gemeentestukken werd officieel opgenomen... ...dat vliegende schotels niet welkom waren. En dit <laughs> verbod geldt nog steeds... Het is effectief. En er is nog nooit een ufo gekomen. Dus dat zie je. Het werkt wel. Dat is logisch. Je snapt het pas als je het door hebt. Dat weet iedereen. Op twee jongens in 2008... besloot burgemeester van... Sanford van de Pirineë... om een gemeentelijk verbod... doodgaan af te Dat vind ik een Ja, De reden? De plaatselijke begraafplaats was vol. Daarom mag je niet doodgaan. Degene die wel doodgaat... zullen zwaar gestraft worden. Ah, ik krijg er een En nummer 1 in het uh, uh, Franse dorpje Escaire de Bollage zat een beetje in de put. Het werd uh, herfst, de dagen werden korter, de zon verdween. En hij vond het deprimerend. De burgemeester vaderde vader een officieel discreet uit om de herfstip te ja de verjagen. De inwoners van zijn dorp kregen de opdracht om een week lang te gaan lachen. Ja, dat, is dat het was een besluit met een kniphoog hoor. Ja. De Franse burgemeester die met regelschap... Komen voor de meest triviale kwesties is geen verrassing. Frankrijk wordt wel wereldkampioen regelgeving genoemd. Problemen los je op met wetten, discrete besluiten, voorschriften... bepalingen geboden en verboden. Ik heb ze het opgezocht, weet je veel te zijn? No? Net zoals die sigarettenpeuk staan. 83.000 pagina's met nieuwe bepalingen oh, in een jaar. Okay. Ja, Frankrijk, Frank heeft wel iets met Frankrijk. Frankrijk Frank? Hou kort qua... <laughs> <dan>. Alles goed, <laughs> goed Nou we zijn er was weer, weer. Genoeg gelachen ja. gelachen, Het was weer te, Hallo. Hallo. te leuk, te leuk. Heeft, iemand, heeft iemand nog een pizza doos? Ja, <laughs> ja die, <laughs> ja, die ja, heb ik wel maar, maar dan moet je hem wel even gaan. uit uh, de prullenbak vissen uh, uh, Het is toch allemaal wat hoor. Bedankt voor het praten heren Ja, ja de Volgende week wel. praten we verder Dag hoor. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5